Frits. Hallo ik vind het verdomd goed, je artikel. Uh. Het geeft een goed beeld van de veranderingen in de materiële cultuur van de verschillende groepen en van de economische achtergronden. Ja. Het enige wat ik nog mis, maar dat is niet voor dit artikel maar voor een volgend, is de link met de mentaliteitsgeschiedenis. Ik geloof niet dat Güntherman er veel in zag. Nee, eh, is niks voor Güntherman, maar... Ik denk dat wij ons op dat punt kunnen profileren. En ik vind bovendien, en dat is nog veel belangrijker, dat we daarmee weer aansluiting krijgen met de traditie in ons vak. Oh. We zijn geen sociaal-economische historici. We zijn cultuurhistorici. Maar dan cultuurhistorici die zich ervan bewust zijn dat de grondslag van de cultuur de sociaal-economische situatie is. Twee voorbeelden. Uh, uit je artikel blijkt dat in het begin van de 18e eeuw het oorijzer verdwijnt. Maar dat de boeren het. Na het midden van de eeuw, als het een beter gaat, weer aanschaffen. In hoeverre was dat om zich tegen de burgerij af te zetten... en een eigen identiteit te benadrukken? Waren ze trots op boer te zijn, dat interesseert ons. Dat is ons vak. Tweede voorbeeld, even verder. of uh, eerder. Uh, schrijf je dat in de loop van de 18e eeuw... het aantal religieuze voorwerpen in huis terugloopt. Houdt dat verband met de verlichting? Hoe zit dat in de 19e eeuw, in de tijd van de romantiek? Komen ze dan weer terug... Dat zou wijzen op een verandering in mentaliteit. Het zou echt meesterlijk zijn als je zou kunnen aantonen dat dergelijke stromingen hun weerslag hebben in de materiële cultuur. Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> Kijk daar eens naar. Je. Bij je artikel vind je nog wat aantekeningen en opmerkingen. Kijk daar ook nog even naar. Maar voor de rest kan het wat mij betreft naar Erik Sandgrond. Huh. <laughs> Alsjeblieft. Nee. Dag Vreek. Is Rie hier of zit ze boven? Ze is hier, als je Rie veld bedoelt tenminste. Is er nog een Rie? Rie. Dag. Heb je even tijd? Je artikel. Ik heb een aantal details. Die staan hier op deze blaadjes. Die moet je maar eens bekijken. Alsjeblieft. Maar ik heb ook nog twee zaken van meer principieel belang. En daar wil ik even over praten. De eerste is dat ik het jammer vind dat je je beperkt tot een beschrijving. Je komt nergens met een verklaring. Die is er ook niet. Daar ben ik niet van overtuigd. Maar als er niet is, dan is de helft van je tabellen overbodig. Ik heb aangegeven welke. Een tabel of een grafiek heeft alleen zin als hij de sleutel geeft tot een verklaring. Als hij dat niet doet, dan is het ballast waar de lezer geen kant meer op kan. En de tweede is die lijst van meest gelezen boeken... In de eerste plaats is dat ons vak niet. Ik vond het leuk. Je kunt het wel leuk vinden, maar je geeft de lezer op die manier een totaal verkeerd beeld van ons vak. Wij houden ons bezig met de verschillen tussen groepen en de veranderingen in de tijd. Jij gooit hier alles uit de hele 19e eeuw in een grote doos en berekent het gemiddelde. Dat is ons vak niet. Nou, als niemand je ook vertelt wat het vak wel is... Bovendien heb ik het aan Ad laten lezen en die vond het wel goed. Hmm. Zijn er nog meer mensen die het gelezen hebben? Ah, dat weet ik niet. Laat het dan eerst de afdeling rondgaan. Dan praten we daarna met z'n allen over. Moet iedereen daar dan bij zijn? Iedereen die erbij wil zijn. Goed? Goed dus. En zet er dan een rode punt op, want het heeft haast. Sien. Weer? Was dat nou al wel verstandig? Heel verstandig. Hoe langer je wegblijft, hoe groter de berg als je terugkomt. Maar als je weer instort, ben je nog veel verder weg. Ik stort niet in. Zie, ik heb een uitnodiging gehad van Günther Mann voor een voedingscongres in oktober in Hongarije. Ik vind eigenlijk dat jij daar naartoe moet. Ik? Het is jouw specialisme. Maar jij bent toch bezig met het brood? Ik ben wel bezig met het brood, maar ik vind dat jullie zo langs wat ook eens naar buiten moeten treden. Als word je nooit zelfstandig. Maar dat kan ik helemaal niet. kan je best. Bovendien hoef je niet te spreken. Je hoeft er alleen maar te zijn. En als ik nou weiger... Kan je niet weigeren? Het is een deel van je taak. Kun wil de eerste keer ook wel een beetje meegaan. Dat ik je aan iedereen voorstel. Nee, dat wil ik helemaal niet. Dan ga ik liever alleen. Denk er nog maar eens over, hè? Het is geen haast. Ik hoef niet meteen te antwoorden. Lien, je artikel. Kan ik me niet terugtrekken? Nee, dat kan niet. Uh, Stel het? Ja, maar het is niks. Mag ik het zien? Um, waarom is dat niet goed? Omdat er niks uitkomt. Nee, maar dat ligt aan de bron. In de bron wordt geen onderscheid gemaakt tussen beschilderde en geverfde meubelen. Maar wat heb je er dan aan? Niks. Behalve dat je nou weet dat je dit soort onderzoek niet kunt doen. Maar dan kan ik me toch beter terugtrekken? Negatief resultaat is toch ook een resultaat. Als je dat niet zou publiceren, doet een ander het straks weer over. Bovendien vind ik dat je het heel nauwgezet hebt aangepakt. Stuur het maar rond. Mij betreft kan het zo gepubliceerd worden. Huis, meen het. Maar dan moet ik het toch nog een keer herschrijven. Oh ja, Lien moet het weer herschrijven. Wat had je anders gedaan? Lees het nog maar eens door de... met die gedachte in je hoofd. Maar doe er niet te veel meer aan. In grote lijnen is het zo goed. Dag Bart, Dag Maarten. Ad, uh, jij had al tegen Rie gezegd dat je haar artikel goed vindt. Ja, mag dat niet. Dat mag wel. Alleen had ik dat dan wel graag geweten. Ik heb nu gezegd dat we er met z'n allen over zullen praten. Je gaat er wel weer hard tegenaan, hè? Als een dolle man. Zal ik het maar op je bureau leggen? Wat is dat? Je lezing. Kijk maar. Wie, wie dit leest, lees is gek. Kijk. Ga zitten. Doe of je thuis bent. Dat zal ik nu maar liever niet doen. Dat zei Beerta een keer toen ik op een stoel ging staan om een boek uit de boekenkast te halen. Uh, eigenlijk zei hij, doe je dat thuis ook? En dat deed je thuis ook. Juist. Ja. Um, het artikel van Rie dus. Uh, de anderen hadden geen behoefte om daarbij te zijn. We moeten het dus met z'n vijven doen. Met z'n zes bedoel je. Zie je? Vergeet mezelf. <laughs> uh, dat is het, ja. Um, in ieder geval doe je alsof. Ja, ja. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met het oordeel van ieder van jullie afzonderlijk. Daarna praten we over de bezwaren en als het kan nemen we dan ook een besluit. Want door mijn ziekte is het allemaal wat vertraagd. Freek. Over de inhoud heb ik geen oordeel. Waarom niet? Om, om, om, om, om, omdat het mijn vak niet is. Maar ik kan toch ook wel een oordeel hebben als intellectueel of als leek. Alsjeblieft niet. Goed, wat, wat kunnen we er dan maar over zeggen? Ik vind het er wel erg veel tabellen en grafieken in staan. Dat schept een technisch probleem. Maar vind je ze wel functioneel? Dat, dat weet ik niet. Dat weet je niet? Ik heb net gezegd dat ik niet op de inhoud in kan gaan. En hoeveel zou er geschrapt moeten worden... om het geen technisch probleem te doen, zijn? Ik zeg niet dat er iets geschrapt moet worden. Dat moeten jullie maar beslissen. Maar... Hoeveel grafieken en tabellen verdraagt zo'n tekst dan wel? Dat weet ik niet. Er zijn geen maatstaven voor. Tja. In ieder geval minder. Nou, goed. Frits. Eh, uh, ja. Waarom heb je bij die boeken de Bijbel eigenlijk weggelaten? Iedereen heeft toch een Bijbel? Dat weet ik niet. Dat zou ik nou juist wel willen weten. En als die niet vermeld wordt, dan uh, zegt dat nog niks. Maar dat geldt toch voor alle boeken? Ik vond het niet interessant... Dat lijkt me nou juist heel interessant. Dan moet je het zelf maar uitzoeken. Was dat het? Ja. Ad. Ik vond het niet zo slecht. Je had ook geen kritiek op onderdelen? Nee. Misschien dat we wat van die tabellen weg kunnen. En hm. uh, Mark? Zo in details heb ik het niet bekeken... maar ik vond het wel een aardig artikel. Ik heb uh, zelf... Twee bezwaren, of eigenlijk drie. Ik vind dat je een artikel niet zo mag overladen met tabellen als je daar verder niets mee doet. Er zijn meer tabellen dan tekst. Een tabel moet iets ondersteunen. Als je dat niet doet, moet hij weg. Dat is schijnexactheid waar we de lezers mee afschrikken. Dat is één. Het tweede bezwaar is die lijst met boektitels die in de boedel zijn aangetroffen. Zo'n lijst zegt niets over de verschillen tussen groepen... en niets over cultuurveranderingen. Dat is veel te globaal. Zoiets interesseert ons niet. Dat, dat is nou het enige wat ik nog begreep. Ik vond dat heel interessant. vond ook wel interessant. Wat is er dan interessant aan? Dat ik denk dat heel veel Nederlanders daar ontzettend blij mee zullen zijn. Maar wij zijn geen Nederlandici. Wij natuurlijk wel, al verloog je dat. Wij zijn geen Nederlandici, wij zijn cultuurhistorici. Dat zal nog wel de reden zijn dat ik er niets meer van begrijp. Maar het is toch ook wel aardig als we het op die manier wat Neerlandici als abonnee bij krijgen? Niet als dat ten koste gaat voor de duidelijkheid. De lezers moeten weten waar het ons om gaat, anders wordt het een grabbelton. En, en wat is je derde bezwaar? Mijn derde bezwaar is dat Rie niets verklaart. Ze probeert wel verklaringen, maar vervolgens verwerpt ze ze weer, zodat het blijft bij een... Inventarisatie. Dat is omdat er geen verklaring is. Dat betwijfel ik dus. Maar je kunt toch niet van Rie eisen dat ze een verklaring geeft? Nee, ik eis het niet. Ik betreur het. Ah, nee, dan uh, is het wat anders. Maar nog even over die tabellen. Ja? Zou je daar niet een paar van kunnen schrappen? Ik zou niet weten welke. Misschien dat daar nog eens naar gekeken zou kunnen worden. Ik heb daar al naar gekeken. Ik heb aangegeven welke naar mijn mening geschrapt kunnen worden. Laat iemand anders daar dan nog eens naar kijken. Uh, nou, wil jij dat doen, Mark? Want het congres heb ik geen tijd. En daarna heb ik een paar weken nodig om uh, achterstanden weg te werken. Uh, als als, als, als Frik en Ab, nou, als we samen met Rie naar de tabellen kijken die ik geschrapt wil hebben... en mij eventueel de argumenten leveren waarom dat niet kan. Dat wil ik wel doen. Mm -hmm. Niet als dat betekent dat ik me ook met de inhoud moet bezighouden. Maar hoe je dat doet kan me niet schelen. Dan uh, wil ik het wel doen. En dan die... Boekenlijst. Ik ben er beslist tegen dat die zo gepubliceerd wordt. Dat zijn 10 of 15 bladzijden. Dat kan niet. Het enige compromis dat ik accepteer is dat je als bijlage, als bijlage, een lijst opneemt van de boeken die meer dan 10 keer voorkomen en eventueel verwijst naar het bureau voor de mensen die de rest willen zien. Waarom huil je? Begrijp je dat niet? Dat vind ik toch wel verdomde stom van je. Ontzettend stom vind ik niet. Stom. Begrijpt iemand dit? Je mag met drie wel wat oppassen. Ze is erg gevoelig voor kritiek. Dan kunnen we zeker wel weer aan ons werk gaan. Het heeft geen zin om bij elkaar te blijven zitten. God weet hoe ik de pest heb aan deze discussies. Je hoeft je niet te halen. Hoe moet ik het dan doen? Gewoon beslissen dat het zo moet. Als niemand het met je eens is, bedoel je. Geen hond hier die zich verantwoordelijk voelt... voor de kwaliteit van het tijdschrift. We zijn niet allemaal zo goed als jij. Het gaat er niet om. Het gaat erom dat je met z'n allen een product maakt dat goed is. Dat is het belang van iedereen. Ook van Rie. Het heeft met goed en niet goed niets te maken. Geen bal.